Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In het aardbevingsgebied in Marokko hebben ze wel genoeg problemen, zou je zeggen... maar sommige meisjes en jonge vrouwen daar moeten oppassen voor nog een gevaar. Mannen die vanuit steden langskomen om jonge meisjes te vragen om met hen te trouwen... Op social media gaan er beelden van rond. Deze vrouw is piss link. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen. Er is een speciaal telefoonnummer geopend waar vrouwen dit kunnen melden. KPN mag telefoonaanbieder Ufone voorlopig niet overnemen. Dat is een prijsvechter met goedkope abonnementen. KPN heeft in dat hoekje ook al symbio. De toezichthouder is bang dat KPN te groot wordt als er nog zo'n merk bij komt. Dat is slecht voor de concurrentie en dus voor de prijzen, denken ze. Ezels stoten zich geen twee keer aan dezelfde steen... maar sommige voetbalbobo's die doen dat wel. De club van technisch directeur Mark Overmars, FC Antwerp... Is vergeten om een speler in te schrijven voor de Champions League. En dat betekent dat hij dus niet mee mag doen aan dat toernooi. Toen Overmars nog bij Ajax zat, gebeurde ook zoiets bij Spits Sebastien Aller. Die was net voor veel geld gehaald, maar mocht niet meedoen in de Europa League. En over dik twee maanden mogen we weer met een rood potlood naar het stemhok, dan zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Dus zijn gemeenten hard op zoek naar duizenden stembureau-medewerkers en stemmetellers. Dat vertelt de demissionair minister De Jonge. Die tellers zijn bijvoorbeeld ook in de avond nodig. Dus mocht het nou zo zijn dat je overdag uh, aan het werk bent. Maar je kan wel s'avonds bijvoorbeeld, dat tellen begint natuurlijk vanaf 9 uur. Ook als teller kun je je aanmelden bij je gemeente. En als je niet op de woensdag kan. De meeste gemeenten tellen dus ook op de donderdag nog. Zeker daar waar het gaat over de hertellingen. Dus ook daarvoor kun je je aanmelden. Er staat ook nog wat tegenover. Als stembureau medewerker krijg je rond de 100 euro... en als teller 40 euro. Al verschilt het dus wel per gemeente. En het weer nog vanmiddag af en toe wat wolken. Vooral flink wat zon bij 20 tot 25 graden. Komend weekend meer van hetzelfde. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar...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 Kom gezellig bij ons rabbelen op de Formule 1 zondag. Met de pitspils en lekkere hapjes. Genieten van de strijd tussen Verstappen, Leclerc, Hamilton en Ricciard. De Britsclub, het mannenkoor, diverse VVJ's en de redacties van de lokale media weten ons te vinden om te spelen, te vergaderen en te zingen. Ook dat is rabbelen. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit.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 Ja, ja, en we, de, de kop is eraf. We zijn begonnen met uh, het programma Even Geen Rust aan de Kust. En uh, ik heet alle onze luisteraars welkom. En wie ik vooral welkom heet vandaag, dat is natuurlijk mijn eigen privé-sidekick, <laughs> Beppie. <laughs> Beb Sferis, dames en heren. Dank je wel, uh, Dolly. Ja, aan en, de uh, tafel, zonder drumstel. U alle welkom aan de, aan de radio's. Het is wel geweldig dat wij vandaag, we zijn werkelijk excited, dus dit was een ja. zeer zinnig beginnummer. Dat is heel toepasselijk, hè, he, Beb? We zijn heel erg blij <laughs> dat jullie ons horen. Ja, ja, ja, ja, en dat wij mogen praten. <laughs> oh, oh, oh, oh, hoe, hoe heb je hier naartoe geleefd, Beb? Um, ik moet zeggen, met een gezonde spanning... Ik heb begrepen dat we uitdagingen aan moeten gaan. En er was gewoon behoefte aan. De jongens doen het geweldig met ze. Boys are back in town. Maar de girls drongen zich zachtjes aan op. Ja, ja, ja. Dus wij, uh, ook, ook wij are back in town. En dat, hè? En dat bleken wij te zijn, dol. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, lieve mensen. We hebben er ontzettend veel zin in. We zijn. Alle twee, Beb en ik natuurlijk, een, een poosje niet meer met programma's bezig geweest voor ZFM, moet ik zeggen. Ja, ZFM. Ik, ik zal me af en toe nog wel eens vergissen, want ik zit nog echt nog in de oude termen. Maar goed, um, we zijn een poosje weg geweest. Uh, misschien gaat er het een en ander mis, weet je veel. Allemaal beginfoutjes, dat kan zomaar. Maar, maar, uh, we hebben leuke gasten vandaag. Ja. Uh, Marlene Scherps uh, komt voorbij, uh, die komt vertellen over de kunstbeurs die staat uh, te gebeuren in Heemstede uh, volgende week. En uh, Beb gaat bellen met uh, Kim, Kim, Kim Rein van... Rein uh, Rein nou. Reiners, toch? Reinders. Kim Reinders, ja, Kim Reinders van, van uh, 6, ja. ja, om eens na te praten over deze bijzondere zomer. Ja. Daar ga, nou, ga ik erover bellen, straks. Dat en natuurlijk hebben we wel wat dingetjes te bespreken... die in Zandvoort gaande zijn en gebeurd zijn. En we gaan natuurlijk even kijken wat het weer gaat brengen. Want het wordt natuurlijk nu steeds spannender... Hè? Zonder, uh, zonder hoge temperaturen. En we gaan de herfst in, dus er kan van alles gebeuren. Maar uh, Rico uh, Schreuder heeft, daar, uh, dat heeft dat helemaal uitgevogeld. Dus dat gaan we allemaal horen. Ik zou zeggen, zullen we weer een muziekje luisteren? Yes. Zullen we dat doen? Zet ik de heb zelf heel... en gaan luisteren. Ga <laughs> maar even strijken of zo. <laughs> <Ja>. <laughs> of gewoon lekker in je stoel zitten, want er komt nu zo'n mooi nummer. Tenminste, ik vind hem heel mooi. Een, een nummer van Lennart Cohen, wat, wat niet zo vaak uh, te luisteren, te horen is. Maar oh, de, de prachtig. Jongens, ga meeluisteren, daar komt hij. Wel mijn schuif openzetten natuurlijk. Er komt niks. Ik zei het al. Hè? Er zal wel wat fout zijn. Komt-ie! Leonard Cohen met Dance Me to the End of Love. safely in Lift me like an olive branch and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 Melancholisch, ja. maar wel mooi. Ja, ik, ik, ik, toen ik hem hoorde, dacht ik ook van... oh, die houden we erin, hoor. Uh, oh ja, en dat nummer daarvoor natuurlijk... ben ik helemaal vergeten af te melden. Dat is I'm so excited. Van, uh, zoals Charlotte Duif zou zeggen... de puntersusjes uh, <laughs> uitgiet horen. <laughs> Als ah, Charles, word je toch nog genoemd, hè? Ja. Ben je toch nog aanwezig? Geurlijk, Charles. Is geen duiven afschieten, heeft hij, heeft hij gevraagd. Geen duiven afschieten, nee, doen we niet, Charles. Nee. We halen je binnen. Zo, zo is het. Uh, voor de mensen die net inschakelen, welkom bij het programma Even Geen Rust aan de Kust. Dat uh, houdt dus in dat we veel gaan kletsen en veel muziek gaan draaien... En we proberen allemaal leuke onderwerpen voor u te vinden. Heb je, heb je al een, uh, een leuk berichtje, Beth? Ja, ik heb sowieso leuke berichtjes. Kijk, het, het hele seizoen is pas begonnen. Qua muziek, theater, uh, musea. Uh, in ieder geval heeft uh, het uh, koor de Pop Singers morgen... 16 september, vieren ze hun 20-jarig bestaan. Zo. En dat doen ze in Theater de Krocht... Met een jubileumconcert tussen 8 en 11. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar bij Bruna aan de Grote Krocht. En, uh, nou, ik denk dat dat echt een feestje wordt. Twintig jaar de beachpopzingers. Ja, dat is in ieder geval heel erg leuk. Een dag later, zondag, is er de laatste uh, openstelling van de Agatha Kerk Zomerexpositie. Er was in de Agatha Kerk een zomerexpositie tussen juli en aanstaande zondag, dus 17 september. En die, had, uh, die ging eigenlijk over de hele geschiedenis van met name deze kerk. En sowieso ook over de ontwikkeling van de gewaarde... Overzicht van die kerk tussen 1854 tot nu... was natuurlijk aanvankelijk uh, het gebouw... wat nu Theater de Krocht is. Ja. En de huidige kerk, gebouwd door Pierre Kuipers in 1928. Je moet niet alles verraaien, hè. Ja, Want gaan de dus, mensen uh, niet meer. Uh, <laughs> ja, maar dit is, dit is wat we allemaal mogen genieten. Oké. Okay, okay. um, er, er is een hele tentoonstelling van uh, cartoons... van Hans van Pelt over het beleven ja. van dat uh, hele gebeuren. Maar ja, de kerk gaat open om half twee... Um, tot nu toe was het altijd zo dat hij dicht ging om half vier... maar morgen is de feestelijke afsluiting van deze ah. hele bijzondere expositie. Er is eigenlijk ieder jaar een ja. zomerexpositie in de kerk. Vorig jaar was dat van uh, uh, hoe heet Ronald van der Meij. Die prachtige schilderde, die jongen. Nou ja, dit keer dus de liturgische geschiedenis... en vooral de geschiedenis van onze Agatha-kerk. Nou, U bent alle welkom. Het was in de hitte heel erg cool... En morgen is het gewoon uh, zondag is het gewoon de moeite om nog één keer te kijken. Hartstikke goed. Ik zou zeggen, dan gaan we een mooie nummer op draaien. Yes. Ja. Yeah. Blue roads you'll never find another love. Oh, een van like, mijn lieve like nummers. Ja.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 En ineens is hij afgelopen, het liedje. <laughs> lekker liedje, hè? Heel lekker liedje. Ja, heerlijk. En maar, en maar snel afgelopen, want het is dan ook zo vervelend. Je gaat mijn liefde missen. En ja. dat willen we helemaal niet. We willen gewoon genieten. Ja, van voor de, voor de liefde. Ja, maar ja. ja. Soms, soms uh, stoppen dingen, hè? Soms stoppen dingen. Maar nee, ja. altijd. Dingen stoppen altijd is een keer. Maar soms eerder dan je zou willen. Ja. Ach ja... Maar uh, Loerols hebben we geluisterd. Hartstikke lekker. En uh, wat, wat minder lekker is trouwens. Ik weet niet of jij daarvan gehoord hebt. Uh, in, in Zandvoort Nieuw-Noord. Daar, uh, daar schijnt iets helemaal mis te zijn. Ik, ik las vandaag iets op uh, Facebook. Uh, dat mensen... helemaal geen warm water meer hebben. Nou ja. Al een hele week. Al vanaf maandag geloof ik. En Er, er zou wel iets gerepareerd worden. Dat zou uh, hooguit twee, drie dagen duren. Maar... Het is nog steeds niet gerepareerd. Je kan je dat niet voorstellen, hè, dat het nog voorkomt in Nederland. Nee, en, wat, en wat, wat houdt iedereen zich dan rustig? Want jij vertelt het nu, maar ik ja. had het bijvoorbeeld nog niet gehoord. Nou, ik, ik wist het toevallig omdat mijn kleinzoon ook in die flat woont waar het om gaat. En uh, die, die kwam van de week even douchen bij me. Ach, goed. Uh, ja. ja weet je. Kijk, toen het zo heet was, toen ja. ging iedereen nog gewoon koud douchen natuurlijk. Maar dan nu? Ja, ja, ja, ja. ja. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. ja. Nee, uh, helaas. Ja, het, het, het, het, verschrikkelijk inderdaad. Ik, ik wens iedereen uh, die nu al de hele week met koud water zit... wat, wat gewoon niet lekker is... Uh, het wens ik heel veel sterkte. En ik hoop echt dat het probleem ontzettend snel wordt opgelost. Ja. ja. Moeten we eigenlijk een bemoedigend liedje eventjes voor ze, voor ze draaien? Nou, uh, misschien... Uh, ik, ik draai nu een liedje waarvan ik denk... Uh, als die monteur voor mijn neus stond... Dan zou ik toch echt dit zingen. Stond. Wat zou je doen. Als ik viel hier voor je op de grond? Wat zou je doen. Als ik dat was? Wat zou je doen. Als ik je gezicht weer in mijn handen nam? Wat zou je doen Als ik met mijn mond dicht bij de jouwe kwaad Wat zou je doen Als ik dat deed Zou je lachen Zou je schelden Zou je zeggen dat ik een klootzak ben Zou je janken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 zou je schelden Zou je zeggen dat ik een groot zwak ben Zou je janken Zou je vloeken Zou je zeggen dat je ben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 Dolly, wat zou je doen? Nou, die, die, die, die monteur die gaat gewoon eerst even op je bank zitten. <lacht> Om dit eens even met elkaar ja. te bespreken. En samen voor <lacht> de spiegel staan. <lacht> Prachtig. Oh, ja, het dat is bluff toch altijd nou, heerlijk? Ja, ja. ja, dat wel. Maar het is natuurlijk... ja, we, we lachen nou, maar het is natuurlijk echt niet leuk. Echt niet leuk. Ik zie inmiddels dat, uh, dat, dat onze gasten van onze gasten Lerne is binnengekomen... Dus uh, ze heeft lekker een kopje koffie meegenomen. Hartstikke goed. En uh, we gaan nog één nummertje draaien. En dan uh, gaan we naar Marlene toe om te horen wat ze ons allemaal te vertellen heeft. Welkom Marlene. Maar... Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.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 romantic play, September morning still can make me feel that way, look at what you've done, why you've become a grown up girl, I still can hear you crying in the corner of your room.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 scenes from some romantic play September morning still can make me feel that way van 22 tot 24 september, organiseert de Heemsteedse Kunstkring... de Heemsteedse Kunstbuurs. Hier aan tafel zit Marlene Scherps, onze bekende Zandvoortse kunstenaar. Megatalent. En uh, ik heb de plattegrond bekeken, Marlene. Het is in een hele grote hal, Sportplaza, de Sportparklaan. En uh, daar zag ik bij stand 52 Marlene Scherps. En jij nodigde ons uit om, uh, om met jou in gesprek te gaan over je kunst. Nee, dat was andersom. Ik heb Marlene uitgenodigd. Ja, jij hebt, maar ik bedoel... Ja, ja wij hebben Marlene uitgenodigd. Maar wij hebben haar uitgenodigd omdat wij haar uitnodiging zagen... dat wij op bij stand 52 oh! met haar in gesprek oh, kunnen. Oh, om ons daar oh. even komen melden. Ah, ja, ja, ja, ja, ja, Nu snap ik je beb. Ja, goed. Hè? Ja, Dolly... Oh, wacht even, wacht even. Zeg nog eens wat, Marlene, want ik, ik geloof dat jou... Microfoon oh, je, je pakt de, de koek gelijk bij de hoorn. Ik hoorns. pakte de ja, gelijk ja. bij de hoorn. Mijn woorden worden tegen me gebruikt. Voor me nee. gebruikt. Ja, helemaal nee, voor, hoor. Nee, ja, ja. Nee, want dat is natuurlijk... Uh, dat is prachtige uitnodiging aan je publiek. Aan de ja, mensen ja, ja. die jouw kunst bewonderen. Ja, het is de uh, kunst, uh, kunstbeurs Heemstede. Die ja. loopt al heel veel jaren. En het is een beurs die wordt georganiseerd door kunstenaars zelf. Okay. Uh, ja, uh, je moet echt ook uh, een aantal voorwaarden doen. Een beetje hoeveel ze kijken naar de afwisseling in het aanbod. Ze kijken naar het, uh, het talent aan, aan het niveau. En uh, nou, deze keer werd ik zelf uitgenodigd door een kunstvriend. van, ja, Sherps Het wordt nou eens een keer de hoogste tijd. Ja. Yeah. Ja, ik heb mezelf een tijdje af een beetje ja, uh, echt niet mee bezig gehouden. Dat soort dingen, want ja, ik... Uh, uh, fysiek gaat alles niet meer zoals het uh, hoort te gaan. En het is als een hele onderneming. Het inrichten nou. en al die stenen sjouwen en weven wat allemaal. En, uh, maar ik, uh, omdat het laatst oh. toch weer een tikje beter gaat... en omdat het weer zo mooi is, dan, nou ga het gewoon doen. Oh, al het goed van je, ja. ja. Dus uh, ik ben nu hard bezig alles weer helemaal... Uh, uh, Daar te krijgen en op te bouwen. Nou, helemaal in orde te maken. Dat yeah. het uh, mooi uitziet. En ik heb een nieuw kleurtje gegeven, alle beelden. En... Uh, nou, het staat een proefopstelling in mijn atelier en ik ben mezelf al heel erg... Uh Wow. Ja, nou dat, ja, is, dat ja, is mooi. Ja, dat je dat moet uh, geïnspireerd zijn natuurlijk. Ja, om daar te staan en dat uit te stralen. Nou wel grappig is, ik verbaas maar, mezelf opeens weer. Dat is wel heel oh, Dat ja. is fijn. <laughs> maar ja. Marlène, ga je ook die grote beelden meenemen die destijds voor de, op, aan de kust stonden? Nou, als een het aantal van die beelden gaan erin, ja. ja, ja maar die zo. kan je toch niet zelf verslepen? Nou, de beelden wel. Dat gaat wel. Dat is ja? niet te zwaar. Ze zijn oh. hele fragiele beeldjes. Hè? Wat, ja, ja, maar die voeten. Maar het gaat om de die stenen. Sokken, ja. Ja, ja, de ja, steen. Die weegt al 50, 60 kilo. Dat, Jeetje. Uh, dat is toch uh, als jouw elke keer. Die maar band, ik neem te gaan dat er sterke handen in je buurt zijn. Daar zijn ze wel in de buurt. En ik heb ze hier gelukkig ook. Ja, dus, toch? Dus, uh, ja, wat het gaat, gaat wel lukken, maar het is altijd wel even organiseren. Want, uh, ja. Ja, vroeger liep met zoiets een trap op. En tegenwoordig gaat dat niet meer. Het, maar je, je hebt daar een lift, gelukkig ben je... Oh nee, tuurlijk niet. Je zit in het Rode kruisgebouw. Hè? zit in het Rode Kruis Ja, je ja, hoeft ze ja. niet mee naar binnen in huis, nee? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Denkfoutje, dus Dolly. Uh, ja, dat ja. geeft niet. Nee, gewoon vanuit mijn atelier. Ja, ja, ja. ja. En, en, maar heb je dan alleen die beelden die wij gezien hebben... of heb je nog meer kunst gemaakt? Die uh, wat uh, ik meeneem tentoen? daarheen... zijn alleen de beelden die al op de boulevard gestaan hebben... Ja? Uh, er komen vijf of zes. Ik moet nog even kijken. Of, uh, het moet ook weer niet te veel staan, natuurlijk. Hè? Want uh, ik wil toch wel een onuitwisbare indruk maken, weer een keer. Want het is te lang geleden voor mij dat ik echt uh, geëxposeerd heb. En de laatste keer was feitelijk uh, de boulevard. Nou, ja, dat was een expositie ten Ja, slot. ja. boulevard Marlene, maar we weten allemaal hoe, hoe dat, dat afgelopen is. is. Hou op, uh, alsjeblieft. Er zijn ja. Vijf ja. Vertel het molesteerd. toch maar even. Want ja. misschien zijn er mensen die. Uh, ja, die, dat dat zijn, die dat niet ja. weet. Er zijn toen tijd vijf mensen, vijf beelden gemolesteerd. Waarvan één gebuldozerd. Uh, omdat hij op het trein stond waar iets van uh, Corendon moest komen. Meen je dat? Ja, Och, dat wist en, niet. Uh, Dus dat was allemaal niet zo, niet zo fijn. Het uh, was gelukkig wel goed verzekerd allemaal. Maar ja, het gaat je aan je hart en aan je ziel. Nou, dat, respectloos uh, uh, ook. Uh, uh, ja, ja, het was het begin van de corona lockdown. Zo, dus... Uh, ik had toen een tijd vermoeden, ik noemde het maar corona-verveling. En, uh, en dan zie je die sterke, zoals we het noemen, sterke, fragiele, sterke beelden staan. Maar heel ja. fragiel. Ja. En die nodigen heel erg uit tot, uh, tot slopen. En, uh, Blijkbaar. Ja, ja. Maar, maar denk je dat het werkelijk alleen was voor het slopen Want ik zelf heb gedacht: het is brons, hè? Het is brons, ja. ja. Geen, geen bronsdiefstal? Eén is meegenomen uiteindelijk. Ja, maar ook het hebben geprobeerd los te trekken misschien. Ja, Eén nee, is, is, is er echt meegenomen. Ja, die konden we niet meer terugvinden. Alleen het voetje nog. Die moest opnieuw groter worden. Nou, Dan ben je eigenlijk gewoon een gieting kwijt. Erg. Want het uh, aantal gietingen is beperkt. Ik laat maximaal vijf gieten van een beeld. Ja, uh, als dan één gieting van, uh, met de verkoopwaarde van uh, 15.000, 16 16.000 euro verdwijnt. Dan uh, ja, dat zie ik zelf niet. Pijn. Terug. Dat pijn, hè, maar terug. alleen? Ja, er wordt alleen uh, vanuit de verzekering opnieuw gegoten. En, uh, dus ja, dat doet pijn. En het, uh, niet alleen emotioneel, maar ook financieel. Ja, en, uh, ja dat is uh, jammer. Maar goed, zo gaan de dingen. En uh, uh, het goede van toen was ook... ze uh, stond er allemaal prachtig bij. En ze hebben een plaats gestaan waar ze... Nooit meer kwam. te staan qua pracht en zo, met ondergaande ja. ondergaande zon. Er stonden ja. mensen te kijken, te wachten. Nou, ik heb er zelf ook van genoten. Ja, dus de ja, mensen te wachten, ook... de zon op een ja. ja. ah, cool. En dan kon je mooie mooie foto <laughs> en maken. En allemaal dat soort dingen. En dat kwam allemaal mijn neus voorbij. Dus ik was nou, ik was niet eens, uh, ik was helemaal, uh, ja, helemaal. Uh, In je elementen mee, ja, ja, ja, ja, ja tuurlijk. De positie ging van hoog naar laag, naar ja. uh, opperste, opperste, dimensies naar, nou, naar de hel bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. Dus ik ben er ja, qua gezondheid en, en die ervaring toch heel voorzichtig mee geweest. En, uh, maar ik ga nu toch weer een keer naar buiten met die beelden. Hartstikke goed. En het gaat er heel mooi uitzien. Het is een aanrader. Je gaat, nou ja, leuk. Ja, ja, ja, ja. We gaan er zo weer even verder over praten. Ik ja, ga weer goed. even een, een mooi nummer opzetten. Wat uh, voor ons, uh, ja het zal ons aanspreken. Dat weet ik zeker. Luister maar goed.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 spot mistakes before they happen, separate the BS from the truth, I'm learning when I need to keep my mouth shut, like I couldn't in my wild and wasted youth.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 Linnels. Dusty Bottles. Zijn wij met z'n drieën ook Dusty Bottles? What <laughs> we pour a finer glass of wine. Mm. Dat is wat hij uh, beweert. Ik vind het zo'n prachtig kippenveldnummer. Echt heel mooi. Uh, goed, we uh, zijn nog steeds in de studio bij ZFM Zandvoort. En uh, Beb Sweris en ik hebben een heel mooi gesprek met Marlene Sherps. Bij u allen wel bekend is Zandvoort als uh, beeldhouster. Ze is ook zangeres. En uh, ja, wat doe je allemaal nog meer? Je bent de klussenmadam geweest ooit. Hè? Dat doe je zeker niet meer. Nee, hè? dat Voor je gaat niet meer. Dat, de gezondheid uh, laat, laat dat soort het... dingen niet meer toe. Ik uh, moet me echt concentreren uh, op wat het belangrijkste is. En daar, uh, ja, dat, tijd is teken, ja. dat is je beeld houden, denk ik. Ja, dat is mijn beeld houden. Ja. Ja. Je doet ook nog steeds cursussen, hè? ja. ja je geeft ja. cursussen, laat ik het zo ja. zeggen. Anders denken mensen dat je zelf ze nog doet. Maar nee. je geeft cursussen. Ja, ja ik geef cursussen uh, beeldhouden in steen en uh, in klei. En uh, booseren en beeldhouden. houden. En, ja, die zijn deze week weer begonnen eigenlijk. Oh, dus ja. ja, dan zijn we te laat als we eventueel een oproep willen plaatsen. Nou, of kan iemand nog... Uh, ja, ik kan nog steeds uh, inschuiven op dinsdag of woensdagmiddag gaat het nog goed, ja. Hartstikke goed. Ja, dat is prima. En, en, en hoeveel lessen uh, gaan er dan in zo'n cursus? Zijn, uh, nu nog twaalf te lopen. Ja. Oké. Okay. Dus de half december, een weekje herfvakantie erbij. En, uh, en komt er aan het eind ook weer een expositietje? Nou, van de leerlingen of ik niet? Ik hoop volgend jaar september weer een expositie te doen... met uh, gemaakt werk van uh, leerlingen. Dat leuk. Is altijd, uh, oh, dat is leuk. Ja, dat ja, is heel leuk. Daar ben heel ik er trots op, want... Uh, uh, uh, zij zelf ook trouwens, want ze maken allemaal dingen waar ze... Uh, zelf compleet verwonderd zou zijn van... Jezus, ik wist niet dat ik dat kon. En, ja. uh, en Bijna iedereen kan het als je maar een beetje geduld hebt. en uh, Een beetje begeleiding. En, en dat, dat doorheen ge gegidst wordt, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. dat is, ja. Dat is ja. zo Want belangrijk. Dat, is dat je op het juiste moment de juiste ja. aanwijzingen krijgt. Ja, ik krijg doe nooit je te veel Je mag lekker je eigen gang gaan. Ja. Je, ik stuur ja. alleen maar een beetje. Ja, ja. hartstikke dat goed. Leuk. Ja. ja, top. Nou ja, dus dat doe je ook. Ja. Uh, maar ja, de reden waarom we je gevraagd hebben hier te komen is natuurlijk omdat je dit keer ook participeert in de kunstbeurs in Heemstede. Ja. Uh, op welke dagen is dat die beurs? Die beurs is volgend weekend uh, vrijdagavond van 6 tot half tien en uh, dan het zaterdag zondag van uh, wat is het, 11 tot 5? En is dat gratis entree? Of nee, moet je... tot 18 jaar is gratis. Ja? Dus dat vind ik heel goed. Kinderen ik ben gratis. 17, zie je wel. hè? Ja, jij mag, ja, jij ja, ja. mag erin. <laughs> en, uh, ik neem je bij de hand. En uh, vanaf 18 jaar is het ook niet veel. Uh, 6 euro pp. Ja. Gratis parkeren voor de deur. Er is uh, koffie, barista zitten. En van alles wordt er gedaan ook. Kijk. Dus gewoon, behalve kunst kijken, kan je ook nog wat dingen doen... met een drukpers, je eigen postjes maken. En oh, dat soort echt? Dingen. Oh, wat leuks ja. Oh, wat gaaf. Dus echt uh, een hele oude drukpers hebben ze staan. Dus het is echt uh, niet Ho. alleen kijken, je kan ook wat beleven. En het is, uh, ja, ik, ik denk dat het een aanrader is... om gewoon even een kijkje te nemen. Ja, het, het wordt steeds uh, verleidelijker ja, om te komen. Ja. Het is in het uh, sportpark Groenendaal, de, ja, de bij het zwembad. Daar. Bij het zwembad, ja, Sportlaan 14 ja. uit mijn hoofd. ja. ja. Ja, nou ja, dat kan je niet missen. Als je de sportlaan oprijkt, dan, dan kan je er niet 16, omheen rijden. Ik ben 16, maar ik zit te spieken hoor. Oh ja? 16, oké, 16. Okay. Okay, nou, 16. Ja. Maar okay. bij de buren, dat, ja, ook dat, dat kan niet missen. Dat is hier missen. van die plek waar al die auto's staan. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Nou ja, en ja. inderdaad als je dat googelt, kunstbeurs Heemstede... dan komt ook die platte grond in beeld. Ja. Dat is toch wel handig om die even uit de printer bij je te ja. nemen. Ja, dat, uh, dat, dat is ah, het goed plan. Ja. Je, je moet gewoon die mevrouw laten praten. Jongen. Ja, maar ik, denk, ik denk dat ze daar ook wel platte grondjes hebben. Ja, leuk. Uh, zelf vind ik het heel erg leuk. Want ja, mijn beelden zijn een beetje prijzig natuurlijk. Die zijn niet zo eten geschikt voor, voor een beurs. Maar ik, uh, ik ben al heel blij als ik heel veel mensen gewoon over mijn werk kan vertellen, laten zien en uh, ja. hoe ze er naar nou moeten kijken. Want uh, ja, dat. Uh dat is ook belangrijk. Het is niet ja. alleen het. Ja, kijk, maar ja, concept. weet je, er zijn natuurlijk zat mensen die die twee hoog achter wonen. En die, die een gigantische tuin hebben of een hele ja. mooie grote hal. Nou, ja. Ja, hoe mooi zou zo'n beeld ja, van jou dat, daar uh, niet dat, staan, ja, joh? Ja, fantastisch. <lacht> fantastisch. Ja, ja. ja. ja. ja. Hey, maar nou zag ik dat jij op uh, stand 52 staat. Dat, dat vind ik nogal een hoog nummer. Hoe, hoeveel kunstenaars zijn er eigenlijk ongeveer? Oeh, Weet je dat? Ergens in de 63 uit mijn hoofd. Zeg dat ik. is best pittig. Dat is best ja, veel, hè? Ja, het is groot. Het is echt een heel groot en divers aanbod van echt kwaliteit. Het is echt uh, uh, ja, de beste kunstenaars uit de omgeving. Die geven achter presence en, ja. uh, ja, ik vind dat gewoon heel fijn. Ik ga zelf ook even lekker struinen en even kijken. Ja, het zal het een, een bijzondere sfeer zijn? Ja, ja. Het, uh, ik denk het wel. Vooral omdat het is, uh, ik heb meer beurs gedaan vroeger natuurlijk. En dat waren dan echt officieel galeriebeursen en zo. Ja, er hangt toch een iets andere sfeer, denk ik, ja en, uh, dus, uh, ja, dat, dat het de kunstenaars zelf zijn bedoel je? Ja, ja. dat de kunstenaars zelf zijn. Die, uh, ja, die vertellen toch andere dingen over hun werk dan, uh, dan de galeriehouder. Die uiteindelijk ook voor de verkoop zit. Ja. Kunstenaars ook natuurlijk. wel voor mezelf geldt het in ieder geval, het gaat eerst om het tonen. Het gaat om het tonen, het maken, het tonen. En als er iets verkocht wordt, dan ben ik heel erg blij dat wel. Maar het is niet uh, de eerste inzet. Niet voor mij nee. in ieder geval. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. En, en, ja. Je, en je, je praat natuurlijk ook met een bepaald sentiment hè? Wat een uh, galeriehouder niet heeft. Die heeft het zuiver ja. als, als koopwaar. Ja, en dat ja. kan wel zeggen: of, of meegaan met iets dat hij mooi vindt of zo. Maar als het van jezelf is, dan, dan heb je toch een heel uh, andere. Dat geldt dus voor de inter... mensen die op bezoek komen, de ja. bezoekers van die beurs. Die praten dus met de, met de makers in plaats van ja. met de verkopers. En dat ja. is uh, toch wel een andere insteek. Absoluut. Om, uh, dus, absoluut. Uh, maar ik handen. wil nu toch uh, mensen motiveren met geweldige tuinen in Bloemendaal en Aardenhout. <laughs> ja, daar ja. hoop ik ook stiekem op natuurlijk. Om daar uh, Om deze ja. naar beneden te gaan. mijn uh, ja, fysieke toestand. Ik ben dus feitelijk arbeidsongeschikt nu. En ik uh, probeer me er niks van aan te trekken. Maar het, het weegt altijd mee. Het is, uh, ja, absoluut. Je hebt een, een longprobleem, par... hè? Ik heb longprobleem, ja. Uh, ja. En... Um, nou, een beetje extra geld en extra motivatie. Ja, maar om, uh, sowieso, gaan. sowieso dus, uh, men, mensen moeten toch... Uh, <laughs> ja, natuurlijk, ja. snap ik. Ja. Kunst moet gewoon steeds gekocht worden... en steeds geplaatst worden en gezien worden. Ja, absoluut. Ja. absoluut. En er moet over worden verteld. Dat, ja. uh, er moet over worden verteld. Ja, wat dan gaat gekeken. het leven, hè? Ja. Als iemand vertelt. Het, is, uh, het is natuurlijk een nieuwe taal. Hè. Iemand maakt iets en iemand anders kijkt. Ja. En daartussen is het... Een, ja, wat er tussen staat of hangt, dat is een soort... Communicatiemiddel van. Uh, uh, wat je maakt hoeft niet zo gezien te worden. Nee. Maar dat, dat maakt verder niet uit. Het is uh, hetzelfde als een liedje hoort. En, uh, uh, het doet wat met, uh, met jouw ervaringen. En het doet een beeld of een schilderij, het doet iets met jouw, jouw ervaringen. Ja, en, uh, ik kan het zo goed begrijpen. Ja. Mijn, mijn broer had een galerie in Zandvoort. En daar was op een gegeven moment een kunstenaar die had een tentoonstelling. En ik werd met haar één schilderij getrokken. En. De hele tijd moest ik naar kijken en toen lag ik s'nachts in bed. Ik kon niet slapen uit angst dat er iemand zou komen die dat ding meenam. En dat ik het dan nooit meer zou zien. Ja. Toen ben, ja. Ik, ja. En ben ik bij hem voor de deur gaan staan, voor de gallery. En ik heb gauw uit de la een, een uh, stickertje gepakt en erop. Ik zeg, zo, die is verkocht, ik nee, heb hem. <laughs> ja. ja, als het goed is, ja. gaat het straight to the soul. Hè? Dat, ja, ja. ja. Ja, of stemt stem tot nadenken. Dat is ja, natuurlijk ook ja, er zijn heel veel verschillende vormen. Mensen die installaties maken en, uh, en uh, ja dat heeft weer een andere impact dan uh, iemand die uh, een, uh, ja, een mooi schilderij van een paar appels een leven maakt of zo. Dat uh, ja. de spree spreekt andere mensen aan, denk ik. Dat weet ik niet zo, maar goed, elk, heeft zijn, elk, elk, elk kunststuk heeft zijn eigen impact. Het maakt ook niet uit of ook amateurs wordt gemaakt... door zware professionals. Ook amateurkunst heeft zijn eigen impact. De ja. moeite, moeite van te kijken waar het wordt dan als onderschat, vind ik. Want ook dan is het communicatie. Ook dan een kind dat een schilderij maakt voor, de, voor de papa en mama... dat vertelt een verhaal aan papa en mama. Ja, het blijkt ook wel. Want onlangs is er van een kind uh, van de basisschool... Een, een tekening uh, gekozen om aan de, die grote borden te hangen op straat... dat de scholen weer zijn begonnen. Ja, ja. En, en dat was echt een kindertekening, maar wel heel mooi. En je zag meteen ook wat ze bedoelden. Ja. Dus weet je... Uh, nou, ook, je kijkt eens Kijk bij de waar, uh, oude Corendex-terrein... Waar, ja. uh, waar de mensen uit Oekraïne zitten... Heeft, ik dacht dat het Marianne Rebel was. die heeft daar ja, allemaal ja, schilderijen ja, gemaakt ja, voor ja. die kinderen en die hangen daar nu al een jaar, denk ik, langer. Ja. Die hangen daar op dat hoekje prachtig mooi te zijn. Ja, ja. Ik rij daar regelmatig uh, voorbij en dus elke keer is het weer. Oh ja, Weet je? en het ja. kleurt het hele het, toch gewoon een beetje, een beetje ja. hoekje qua zicht. Ja. ja, dat vond kleurt ik het toch gewoon even prachtig. Absoluut. Op. En dan staan absoluut. die bomen er van het kerkhof ja. tegenover en, nou okay. ja. Ja. Dat Helemaal is ook eens. kunst. En ja, het, het, het, zeker. Ja. Het zegt evenveel dan Picasso, wat mij betreft in ieder geval. Ja. Dat uh, ja. noem ik Picasso, maar uh, ja, als ik een beeld houd, moet ik het Jacques-Diepziets. Daar ben ik een grote fan van. En, uh, ja, het is voor alles, voor alle leeftijden, alle vormen van communicatie. En uh, ik ben blij dat Sant veel op scholen doet ermee momenteel, dat is belangrijk. Ja, met en, dank aan Marianne Rebel ja. natuurlijk, nou, ja, die dat heel erg aandacht in de, erg de uit. kinderkunstlijn. Ja, ja. dat is echt ja. fantastisch. Ja. En uh, ja, ik zou, wat mij betreft, kan het nog meer. We hebben de klocht zet in, verbouwde ja. dingen snelden. Nou, hè? He. Ja, ja, en dat, ja. Hoogaan, dat blijft ook maar hangen. Ja. Ja, ja, en je, ja. en uh, vaak wordt gedacht: zo, ja, er moet een behoefte ergens aan zijn, maar je kan ook behoefte creëren. Ja. Ja. Door te zorgen dat er. Dat uh, door te faciliteren. Ja, absoluut. Door, door het, ja. het vaak vergeten. Ik ben ik uh, helemaal met je eens. Als de krocht een prachtig theater is, dan gaan meer mensen naar de krocht, gewoon eenvoudig is het. En dan krijg je uiteindelijk, zeker als er nog een keer een goede programmeur komt, krijgen nog mooiere producties. En, uh, ja. ja, en dan, dan, dan krijgt het echt invulling. En uh, ja, nou, Santwoord is nog heel veel te doen op dat gebied. En, Ik hoop uh, dat, dat de cultuursector uh, van onze gemeente Zandvoort uh, mee heeft geluisterd en, en deze oproep ter harte neemt. Ja, uh, ja. ja er is um, binnenkort weer een uh, cultuuravond hè, bij uh, Rabbel, die wordt weer georganiseerd. Oh, en ja, dan ja. zitten ze juist, uh, of zitten ze, dan, uh, daar is men juist om, om dit soort dingen ook uh, op te pakken. Daar is ook geld voor. dus uh, ja, ja, Ik, ja, ik, ik ja. zou zeggen, gooi het in de groep. Wie weet pakken ze het op. Ik ja. ga nog heel even gauw een nummer draaien. Want we zijn al bijna naar het uh, eind oh, weer. Ja. O, Jazeker. Maar wat en... ik vooral zeker weet is dat Marleen heel inspirerend gaat praten... als je met haar in gesprek gaat ja? op die kunstbeurs. Ja, op, ja dat ja. weet ik ook zeker. Ja. Dat weet ik wel zeker. Het is te lang geleden. Nee, ja. nooit niet te ja. lang. Nee. Zeg maar Len, ik, ik, ik dank je voor je komst naar de studio. Ik wens je heel ja. veel succes op dank de beurs. De 23, 24, 25 ja. september. Aan de Sportlaan. Mensen, gaan er allemaal heen. Want dan kan je de kunstenaar zelf ontmoeten. Wanneer krijg je zo'n kans? Wij gaan eventjes luisteren naar The Tramps. Met Hold Back the Night. Joepie. Het nummertje is afgelopen en we hebben nog wat tijd over. Want uh, even kijken, op, de, op het schermpje loopt de tijd iets anders dan hier op de klok. Daar moet ik ook weer even aan wennen natuurlijk. Geeft niks. Uh, Marlene is nog steeds in de studio. Uh, we hebben nog net even tijd, denk ik, om een leuke oproep te doen om te komen naar Heemstede. Zou je dat willen doen? Ja? Ja. Ja. Roep Wat? alle Zandvoorters maar op. Ja, Roep ze op. Alle Zandvoorters. Alle En naar de En, bloem, en bloemen naar En En